Toen nog de voormalige perschef die daar ook zat en die zei op een gegeven moment Erik, vertel nou eens een keer hoe dat nou bijstaat van de Grand Prix. En toen zei jij, ja dat wil ik wel, maar de pers zit naast me. Maar toen zei je op een gegeven moment, laat ik het zo zeggen, we zitten nog in de race. Hoe zit het nu? Ja nee, die race, er zitten we steeds volop in. En we gaan die, die, die finishvlag, die gaan we ook halen natuurlijk straks op 3 mei. Want daar was het allemaal om te doen natuurlijk. En ik kan me dat gesprek nog wel herinneren wat we toen hadden. Dat was toen, nou, ik denk november 2018 zo'n beetje, oktober, november. Ja, en toen wisten wij natuurlijk al dat het echt wel zou gaan lukken. Het was eigen, nou, de handtekeningen waren natuurlijk nog niet gezet. En er moesten ook nog wel een paar hobbels genomen worden. Maar de intentie bij beide kanten was er al. En dat was natuurlijk toen echt een unieke situatie. Want niemand had ooit verwacht. En laat ik zo eerlijk zeggen, ikzelf ook nog niet een paar jaar daarvoor. Dat het überhaupt ook nog een keer een mogelijkheid zou gaan. Ja, en, en hoe kun je dat dan uh, uh, ja, voor je houden? En hoe, ja, hoe kun je dat dan? Uh, ja, je mag er niks over zeggen, maar je wilde eigenlijk wel, je wilde alles schreeuwen, maar dat kan er niet. En uh, ja, dat was toen echt wel een leuke gimmick dat we dat toen zo gezegd hebben tegen elkaar. En we waren toen volop in de race. Het was al uh, redelijk zeker begonnen te worden. Maar uh, ja, het was nog even wachten, natuurlijk, uiteindelijk toch nog nou ja, eind april. Dat er echt handtekeningen gezet waren en begin mei dat het pas echt officieel naar buiten kwam. Nu uh, zijn wij uh, inmiddels al weer ruim vier weken verder uh, nadat we de laatste media update hebben gehad. Hè, op maandag 2 december is die geweest. Um, hoe staat dat er eigenlijk bij? Um, loopt het nog steeds volgens het uh, schema van uh, de ja. bouwonderneming? Uh, Jazeker. Uh, alles ligt nog wat dat betreft, goed op schema. De afgelopen twee weken was natuurlijk wel wat, uh, wat minder activiteiten. Want dat komt natuurlijk door de, door de feestdagen. Maar dat was ook ingepland, hè. dat zat ook in de, in de planning. Uh, maar vanaf aankomende maandag wordt er weer gewoon, uh, ja, volle kracht vooruitgewerkt. En we liggen goed op schema. Uh, alles uh, ja, gaat zoals het gaat. Uh, en we hopen dat we ook uh, aan het eind van de, van de maand... ...dat we ook de... Dat, dat dan ook de, zeg maar, de, de eerste zeg adverteringswerkzaamheden maar, ook kunnen plaatsvinden. dat het circuit dan eigenlijk ook alweer klaar is om te gaan gebruiken. Uh, want ja, de, de Formule 1 is natuurlijk op 1, 2 en 3 mei. Maar dat wil niet zeggen dat we voor die periode geen activiteiten meer op het circuit hebben. Want er zal ook nog geraced gaan worden. En er zullen ook nog allerlei andere activiteiten zijn dan. Dus dat, uh, dat gaat gewoon door. Ja, want er, er stond, uh, vandaag stond er een uh, groot uh, artikel in de Telegraaf uh, met uh, ja, de directeur Robert van Overdijk. Het is toch wel uh, ja, een krakzinnige verhaal uh, van iets wat, waar niemand uh, nog wat ooit in geloofde uh, dat dat er ooit hier zou komen. En ineens is het er. Nee, we zeggen wel eens van uh, het onmogelijke gebeurt. En, en dat is ook een beetje zo. Uh, maar het bewijst wel weer eens dat als je er maar in gelooft en als je met elkaar en iedereen ervoor gaat, dat het dan kan. En, uh, en ik denk dat we dat gewoon in Zandvoort hebben laten zien met z'n allen. Eh, niet alleen de circuit, maar natuurlijk ook de gemeente en de provincie die er ook gewoon een schouders onder bezet. Eh, alle ondernemers en alle inwoners die ons steunen. Eh, dat we dit waar kunnen maken. Dat dit ongelooflijk project, want het is het echt, eh, dat dat gaat plaatsvinden. Dat het de komende drie jaar in Zandvoort is. En Zandvoort is over drie jaar niet meer Zandvoort wat het nu is, in positieve zin. Eh, eh, Zandvoort staat echt weer op de wereldkaart. En zal daar de komende decennia gewoon de vruchten van plukken. En... Eh, en, en en dat is ook belangrijk om te zeggen, dat het ook echt onze insteek is om het natuurlijk niet bij drie jaar te houden. Maar om de vijf jaar hè, waar het contract sowieso niet voorziet vol te maken. Maar ook daarna nog de komende jaren, hè, misschien wel tien, twintig jaar. Dat we die Formule 1 hier in Zandvoort kunnen halen. En dat Nederland, Nederland en Zandvoort dus onderdeel is van het wereldkampioenschap Formule 1. Nou, nou ben ik dus de afgelopen dagen even op een wat eiland uh, geweest. Dan wordt er op een gegeven moment die vraag gesteld, waar kom je dan vandaan? Ja, Zandvoort. En dan merk je meteen al, oh dat is... Uh... Ja, is ja eigenlijk ja, de beste marketing natuurlijk. Klopt, en in Nederland is dat nu natuurlijk van het afgelopen jaar nog steeds, vind ik zelf als je dat kijkt... Hè, ...dat het natuurlijk vaak, ondanks dat er ook wel natuurlijk een euforie is, hè, maar dat het vaak een negatieve ondertoon heeft. Hè, de mensen zeggen, ja, maar Sander is toch oud en dat is niet bereikbaar. Zeggen, ja, hallo, kom eens kijken wat er nu gebeurt op het circuit, hoe alles verbouwd wordt. Hè, er wordt natuurlijk een inhaalslag gemaakt, die was ook nodig. Hè, en die gebeurt gewoon. En die bereikbaarheid, daar hebben we natuurlijk ook gewoon nu een heel mooi uh, plan voor opgesteld. En uh, waarvan we in geloven dat dat gewoon gaat werken. En we gaan, gaan laten zien dat voor dit aan kan. En dat het ook voor de, de komende jaren gewoon hier plaats kan vinden. Maandag is het dus weer gewoon business as usual. Dan wordt er weer de schop uh, verder in de grond uh, gezet. En gaat het gewoon weer vrolijk verder. Nou ja, business as usual is het niet voor ons natuurlijk. Want een circuit verbouwen doen we één keer in de twintig jaar ongeveer. Uh, dus normaal gesproken. Nou, wat de verbouwing betreft, Ja, he? wat de verbouwing betreft wel inderdaad. Uh, dat gaat gewoon weer volgende week gaan we weer volgas verder. En uh, onze planning is dat we vanaf de uh, ja, uh, eerste, tweede week februari dat circuit in ieder geval weer bruikbaar is. Uh, dat kan nu niet. Hè. Je kan nu niet, rond, nu niet rondrijden, dat dat weer kan. En dat we dan ook zeg maar, alle activiteiten weer rustig kunnen opstarten uh, tot eind maart. En daarna begint er echt een grote opbouw voor, uh, voor de Formule 1. Dankjewel Erik. Graag gedaan. Goed. Uh, natuurlijk hebben we dus uh, ook even de mensen, in ieder geval Erik Wijers, even van het uh, circuit aan het uh, woord gelaten. Uh, ik denk dat het weer uh, tijd is voor een stuk muziek, uh, Roy. Nee, ja, ja zeker Jaap. Uh, Dank je wel voor een mooi interview. We gaan weer verder met muziek en zometeen zijn we bij u terug met veel meer muziek. Maar ook heel veel uh, gesprekken natuurlijk hier op nieuwjaarsreceptie 2020.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 Maar ze kan mijn bloed drinken En we doen te hier, dan behalve Zing het naar de foto's aan de muur van mijn kimmers De vlinders in de buik, die zijn allemaal dood Er komt een zure lintworm door de keel omhoog En de kop van de beest lijkt te veel op mij Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heb gelijk Want het is winter Het is een uh, winter in Zandvoort, ja, zelfs Lange Frans heeft wat met Zandvoort. Nou, het moet niet gekker worden. Het is hier zo beren gezellig. Als, uh, als je er uh, wil komen, dan kan je er heel makkelijk uh, naartoe. Want uh, er is een taxi, die staat bij Albert Heijn. En uh, je kan voor een, voor een euro en bij de Voma in Noord, hè? Bij de Voma in Noord. Ja, Walter weet alles hier hoor. De Voma in Noord staan de taxi's klaar. En dan kan je hier voor een euro naartoe uh, gebracht worden. En dat is natuurlijk best uh, uh, de moeite waard. Uh, Roy staat hier klaar. Ja, we ik heb uh, hier uh, naast me staan Ruud Willigers. Ruud Willigers. Een tijdje voorzitter geweest. Nog steeds. En, uh, ja, maar je gaat stoppen. Hè? Je, ja, of je zoekt uh, nu een opvolger. Ja, nou, we zoeken een opvolger voor de ZRW en uh, we hopen dat we binnenkort uh, een nieuwe voorzitter kunnen presenteren. We zijn de druk aan het zoeken en uh, iedereen die uh, zich denkt, uh, het is iets voor mij, uh, kan zich aanmelden bij ons. Dus uh, ja, ik heb altijd gezegd, ik doe het één termijn en uh, ik loop tegen de 70 en ik vind, nu moet een jonge persoon dit uh, verder gaan oppakken. Ruud, hoe, hoe ver kijk je? Hoe, hoe heb jij je termijn ervaren? Nou, het is zeer dynamisch. Ik heb nooit geweten dat de ZTB die mensen zoveel tijd in het vrijwilligerswerk steken. Het is ongelooflijk en daar heb ik enorm veel respect voor gekregen. En dat had ik al. Maar nog meer eigenlijk door er zo dichtbij te staan. Het is een, dus een wel heel erg mooi uh, ja, mooie voorzitterschap natuurlijk voor de ZRB. Uh, jullie hebben ook een mooi seizoen gedraaid. We hebben een prima seizoen gedraaid. Weinig ongevallen, want daar, daar zijn we voor. En uh, we hebben veel preventie gedaan. En we hebben echt ook... ook... Uh, financieel hebben we goed kunnen draaien. We hebben, via de Rabobank hebben we een goede injectie gekregen. Voor de Vintage hebben we een goede injectie gekregen. Voor ons werk. En uh, nou, daar zijn we enorm dankbaar voor. En afgelopen 1 januari waren wij het goede doel voor de nieuwjaarsduik. En daar waren we ook enorm blij mee. En uh, nogmaals, dank daarvoor. Ja, morgen tijdens Goedemorgen-Zandvoort wordt het bedrag bekendgemaakt die er opgehaald is. Uh, dan zal Ernst natuurlijk ook uh, vooruitblikken naar het komend seizoen. Wat, wat jullie bijvoorbeeld nodig hebben Dat is ook heel erg belangrijk. Ja, ja, hè? Ja. Ja, de digitalisering en dat soort zaken, dat neemt een enorme vlucht ook bij ons. En dat is eh, financieel ook vaak eh, heel eh, ja, problematisch om dat rond te krijgen. En daarom die injecties die je van buiten af krijgt, buiten het fantastische werk wat de gemeente doet voor ons. Eh, dat is het basiswerk. zijn de, de andere injecties eh, qua automatisering. Qua, eh, nou ja, je kan denken aan drones, je kan denken aan eh, ja, camera's eh, die we nu ook al hebben. Door financiële... Giften van de, van de scholen in Zandvoort. hebben we dit nu allemaal mogelijk kunnen maken? Dus het is fantastisch. Ruud, heel erg bedankt. En uh, morgen, tijdens Goedemorgen Zandvoort, veel meer informatie over de ZRB. Ja, nogmaals, hem uh, ik wil jullie ook hartstikke bedanken voor het uh, afgelopen jaar en zeker het komende jaar het beste toewensen. En zeker ook met alle evenementen die op stapel staan. Ik wens jullie enorm veel succes. En wij zullen als ZRB ons steentje daarbij bijdragen. Nou, heel, erg mooi. heel erg mooi, dankjewel. Ja? En bent u nou de opvolger van Ruud Willigers? Neem dan contact op bij de ZRB. Bedankt Ruud. En wij gaan natuurlijk ook muziek uh, draaien voor u. Want dat hoort bij de Zandvoortse Radio natuurlijk. U gaat luisteren naar Baby Get Eier van Van Velsen. Right. couple of in and stretch try to come alive. Jumping in the shower and the blood starts out on the streets the traffic side jumping and folks like me on the job from 9 to 5. Working to five. what a way to make a living family. Ja, Ger, we gaan weer lekker door uh, met uh... Met iemand die net jij naast je hebt staan. Want geloof ik ja, heb je Lana ik heb, Lemmers naast je staan. Ik heb Lana Lemmers naast je staan van, van de... Nou. Stanford Marketing. Stanford Marketing. Nou, er gebeurt uh, wel wat hè komende periode. Nou, dat kan je wel zeggen. Nou ja, sterker nog, afgelopen periode ook al. We zijn natuurlijk al een hele tijd heel druk bezig. Ja, de komende maanden dat wordt wel echt uh, buffelen. Maar wel heel leuk buffelen. Ja, de, de, de, de Formule 1 is natuurlijk het hoogtepunt voor jullie. Um, maar in die hele uh, Formule 1 cyclus uh, kan je al wat vertellen wat we, wat we kunnen verwachten? Ja, sowieso is Formule 1 wel één van de dingen. Hè? Want dat is niet het enige wat we in 2020 natuurlijk mee gaan maken in Zandvoort. Maar als we het even specifiek over de Formule 1 hebben, uh, dan verwacht ik eigenlijk vanaf 27 maart... ...dat we feest hebben in Zandvoort. Want dan begint het 35 dagen programma. Dus 35 dagen van tevoren, omdat het 35 jaar geleden is dat de laatste Formule 1 plaatsvond... ...gaan we al beginnen met allerlei leuke activiteiten. Ja, en dan werken we natuurlijk toe naar het evenement. En dat zijn eigenlijk de laatste, de laatste week. Waarbij natuurlijk vrijdag, zaterdag, zondag de grootste massa wordt verwacht. Maar uh, ja, ik verwacht gewoon 35 dagen niet per se... Uh, feest met uh, veel muziek en geluid, want dat is dan weer, dat wil ik wel voorkomen dat mensen daar bang voor gaan zijn, maar wel allerlei activiteiten, evenementen en uh, iedereen zal weten dat de Formule 1 terug is. Ja, dat geloof ik ook. En buiten de Formule 1, wat zijn, wat zijn de hoogtepunten voor jullie? Uh, nou, ja, we hebben uh nog niet helemaal de kalender vastgesteld omdat sommige dingen nog even afhangen van, nou ja, ook hoe het gaat met ondernemers waar ze wel of niet aan mee willen gaan doen omdat Formule 1 natuurlijk wel veel capaciteit vergt. Maar we hebben sowieso in uh, oktober de wildmaand, wat we afgelopen jaar ook hebben gedaan en wat ook een groot succes was dus daar hebben wij al heel veel zin in uh, maar je natuurlijk ook gewoon het seizoen, want laten we wel wezen, Zandvoort uh, wordt zo direct, uh, is al heel erg populair, maar wordt nog eens een keer extra op de kaart gezet. Dus ik verwacht sowieso wel ja, rond meer ja, drukte, dus uh, dat wordt echt wel een groot feest. Maar jullie verwachten wel dat er meer uh, aanloop komt op Zandvoort door de Formule 1, maar ook door, voor buitenlanders en, en uh, uh, uh, dat het toerisme uh, groter gaat worden daardoor? Ja, er kijken 350 miljoen mensen naar een Formule 1-wedstrijd. Dus wij zijn zo direct in 350 miljoen huishoudens te zien. En dan ziet iedereen de luchtbeelden van het circuit, van de duinen, van het strand. Uh, dus bewust of onbewust zullen mensen Zandvoort eerder in hun gedachten hebben. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ik zeg echt niet dat die 350 miljoen mensen allemaal naar Zandvoort gaan komen. Zouden we ook een groot probleem hebben. Maar als er gewoon meer mensen daardoor uh, jaar rond aan Zandvoort denken als bestemming. Ja, dat zou... Dat, dus ik zeg, dat zou fantastisch zijn. Maar dat heeft het verleden natuurlijk gewoon ook uh, uitgewezen dat dat ook echt zo werkt. Dus dat is voor Zandvoort... Ik denk zeker dat we ons niet per se alleen maar op dat ene weekend moeten gaan richten. Want dat is echt niet... Uh, het enige waar we iets aan gaan hebben. Zeker niet. Hey, en op korte termijn? Nu op korte termijn, ja, we zijn nu vooral heel druk bezig met de voorbereidingen. Hè. Dus uh, de site, defense wat komt er allemaal, op welke plek, op welke dagen, wat wordt het programma, de communicatie er naartoe, Ja, en verder, um, nou ja, primeur, maar wij hebben binnenkort een nieuwe website die wordt gelanceerd. Dus ja, zeker. Dus op korte termijn uh, zijn wij ook gewoon heel druk bezig. Maar uh, ja, met alleen maar leuke dingen. Dus dat is wel heel leuk. Nou, heel goed, nou, bedankt voor dit gesprek en uh, heel veel succes het komende jaar. Maar we spreken met elkaar ongetwijfeld wel een keer. En uh, in ieder geval uh, ZFM. Uh, dus uh, nou, ik zou zeggen, zet hem op. Oké, okay? dankjewel. dankjewel. Dankjewel. En een mooi nieuwjaar, hè? <laughs> Oké. Okay. Nou, het is hier uh, enorm vol aan het lopen. En uh, ja, dat was Lana. Jaap, zeg het eens even. Ik zie, ik zie met wie je staat. Marco zelf. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, Marco Deen... Marco is natuurlijk... Uh, uh, ik wel, uh, uh, ja, ik heb wel je koptelefoon. Uh, inmiddels even ja, uit. Ja, uh, ik hoor je ervan. even niet. Nee, maakt niet uit. Maar ik, uh, ik heb het is een namelijk een beetje uh, druk aan het worden. Uh, ja, maar, maar zet hem op je hap. Dank je wel. Uh, goed, uh, Marco Deen van de PVV, die, uh, die hier bij me staat. Uh, nu even niet als raadslid. Want ik uh, weet ook dat... Uh, ik zeg gewoon even je en jij, want dat, uh, dat praat even wat makkelijker. Dat je ook statenlid bent. Ja, ja, dat klopt. Ik ben ook statenlid. Dat ja. doe ik eigenlijk al wat langer, sinds de vorige periode in de provincie. Ja. Ja, waar verschilt dat nou in, dat, dat, die laag ten opzichte van de gemeente? Nou, die, die provinciale laag, dat, dat is echt wel wat globaler, zoals ik het zelf zie. Kijk, in de gemeente ga je toch wel wat meer in detail en doe je het echt voor een, voor een specifiek uh, doel voor het dorp. En dat, uh, die betrokkenheid is anders. Uh, in, in de Staten komen er wat meer grotere projecten langs, zeg maar. Wat, uh, zoals wegen, wegenbouw en uh, andere uh, zaken die uh, wat groter zijn. Zeehavens, echt mobiliteit, Schiphol valt eronder. Uh, dat soort zaken, ja. Ook... Wat hier in de achtertuin gebeurt, want dat is ook eigenlijk een project. Je bedoelt uh, de Formule 1? Ik zeg het. <laughs> ja, nou voor bepaalde vergunningen uh, is de gemeente. Is, is dan de Formule 1 wel weer uh, afhankelijk van de provincie. Dat klopt. Maar eigenlijk niet meer dan dat. Nee, nee dat valt er wel mee. Uh, nou, nou hebben we natuurlijk uh, die hele procedures uh, gehad hè, met uh, vergunningen, verlening. Uh, ja, dat is, het, het is natuurlijk. Uh, de beleidsregels, die lijken duidelijk. Want anders zou het daar niet zomaar in 1, 2, gebouwd mogen worden. Nee, precies. Die gaan niet zomaar wat doen. En die gaan ook niet zomaar een circuit verbouwen of andere, andere zaken doen die niet geoorloofd zouden zijn. Dus volgens mij wat er gebeurt is allemaal keurig netjes aangevraagd. Is, daar is de juiste route bewandeld. En dat lijkt mij allemaal nee. fantastisch gaan op dit moment. Ja, wat is nu op dit moment eigenlijk een heel groot issue binnen de provincie? Nou, binnen de provincie zie je uh, toch ook wel dat die, die woningbouw met name uh, een van de grootste issues is. Uh, naast natuurlijk uh, de klimaattransitie, laat ik het zo met energietransitie. Hè, uh, waaraan toch ook een hoop uh, haken en ogen zitten die ook uh, verdeeld moeten worden richting bepaalde gemeenten. In de vorm van de reststrategieën bij wijze van spreken. En, ja, dus, dus laten we zeggen klimaat, energie. Ja, en Koper, we gaan even inbreken opraken, want we gaan richting uh, de... Ja, ik, ik hoor dat wij uh, naar, de, naar de toespraak van de ja. burgemeester. Lijkt, uh, lijkt me heel belangrijk. Laten we dat gaan doen. Ja, lijkt mij ook. Een jaar gaat dit worden en wat een jaar zal dit worden. Een prachtig jaar. Een jaar waarin heel veel mensen van over de hele wereld hun blik zullen richten op deze ook zo'n mooie plek op aarde. Over... Een mooie kustplaats over de hele wereld. En de had persoon voor het al plek aan naamsbekendheid, die zal alleen maar groter worden na 3 mei. Dat kan ik u verzekeren. Dames en heren, ik heb begrepen dat de traditie is dat ik het als burgemeester kort moet houden. Uh, en ik heb zelfs begrepen dat ik in Zonneveld met een eierwekker en een super choker klaarstaat uh, als ik te lang aan het woord ben. Dus ik ga proberen het kort te houden, maar ik wil het wel meenemen in een aantal zaken die mij zijn opgevallen in mijn eerste periode als burgemeester. Maar voordat ik dat doe, wil ik mijn dank uitspreken aan Nieuw Unicum. Wat, wat is het fantastisch dat we hier aanwezig mogen zijn, deze unieke plek, dit unieke centrum in de wereld. Daar echt, kan ik u van overtuigen. Um, en dat we hier te gast mogen zijn en dat ook zoveel bewoners van die unieke hier zelf uh, ook uh, bij zijn. En ik wil natuurlijk ook de mensen die dit allemaal organiseren heel hard bedanken. Uh, ben, Colinda, uh, Hilly, Gilles, uh, geweldig hoe jullie dit neerzetten. Maar natuurlijk ook al die organisaties die betrokken zijn. Het zijn er maar liefst 26. En wat mooi dat het op deze manier kan, dat je dit met elkaar op deze manier kan doormaken. Ik was er wel blij verrast over, want aan de ene kant heb je maar één moment dat je met elkaar het glas hebt. Tegelijkertijd, het geeft ook zo'n mooi overzicht van alle organisaties en maatschappelijk betrokken partijen in Zandvoort. En het is ook heel efficiënt, want in plaats van dat je allemaal recepties af moet, doe je het nu in één keer. En dat scheelt weer een hoop tijd, inclusief de bijbehorende keuzestress. Dus dank daarvoor. Dames en heren, ik mag nu drie maanden uw burgemeester zijn. En ik wil graag enkele zaken met u delen die mij opvielen. Ik maak daar een selectie in en dat doe ik omdat ik de afgelopen periode zo ongelooflijk veel mensen gesproken heb en met zoveel mensen kennis mocht maken. En het eerste wat me daarbij is opgevallen is de enorme inzet en betrokkenheid van veel inwoners van Zandvoort. Als iedereen in Zandvoort die vrijwilligerswerk doet daar nu mee zou stoppen voor een week, dan zou heel Zandvoort op zijn gat liggen. Het is onvoorstelbaar wat hier, is gebeurd, wat hier gebeurt op het gebied van betrokkenheid van iedereen. Ik geef een paar voorbeelden. Op mijn tocht door Zandvoort. Bij Pluspunt werken alleen al 200 mensen vrijwillig mee. Hier in Nieuw Unicum helpen 90 vrijwilligers bij de dagbesteding en bij de activiteiten van de bewoners. De ijsbaan bij het raadhuis, hij staat er nog, draait op 90 mensen die dat met elkaar runnen. Um, en dan heb ik het nog niet over de zonnebloem. Ik heb het niet over de Rode Kruis, de sportclubs, de scouting, de lokale radio. Het is echt te veel om op te noemen. En um, niet te vergeten ook al die mensen die op kleine schaal het verschil maken. Door voor hun buren er te zijn, voor hun familie en voor hun omgeving. Als mantelzorger in de straat, in de buurt. Dat is onbetaalbaar, dames en heren. En dat is ook onbetaald en onbetaalbaar. En ik wil graag dat u elkaar nog even aankijkt, want velen van u doen dat um, en dat het echt iets is wat dat ook iets wat niet vanzelfsprekend is. Um, ik heb een paar uh, die ik op mijn tocht ben tegengekomen nog niet genoemd. Omdat, en dat heeft met die vanzelfsprekendheid te maken. Um, want pas als je goed naar dingen kijkt, zie je dat het niet vanzelfsprekend is. Ik ben ooit in een ver buitenland bijna verdronken. Um, en pas op het moment dat je dan hier komt... dan besef je hoe uniek het is dat je een reddingsbrigade hebt... die volledig op vrijwilligers draait. Ik ben katamaranzeiler En ik had me nooit gerealiseerd dat die reddingsmaatschappij... waarvan je weet dat die er is, het is mij gelukkig nooit overkomen... en dat je het nodig hebt, dat die volledig draait op vrijwilligers. Ik had me nooit gerealiseerd dat onze brandweer... ...voor 80% op de vrijwillige inzet van mensen draait. En dat is onvoorstelbaar, want ik heb het zelf ook meegemaakt... Acht jaar geleden in mijn huis in Haarlem heb ik brand gehad... ...en het was ongelooflijk hoe snel die brand weer ter plekke was. En je realiseert je pas hoe uniek het is... ...dat dat allemaal vrijwillig gerunde organisaties zijn... ...met mensen die zich dag en nacht daarvoor inzetten. En zoveel mensen die actief zijn, daar mag Zandvoort enorm trots op zijn. En um, dat mogen we vaker naar elkaar uitspreken. Gewoon elkaar bedanken en bedenken hoe uniek het is. Gelukkig is er besloten... Da mag, dames en heren. Voor uzelf en voor iedereen die dat werk doet. Gelukkig is er besloten en naar mijn voorganger genoemde... ...verwillersprijs in het leven te roepen. Maar laten we vooral elke dag met elkaar beseffen hoe mooi het is wat hier allemaal deze gemeenschap bindt. Dames en heren, hoe uniek ook, ik heb daar ook wel enige zorgen over. Want wie goed kijkt, ziet dat veel van wat er gebeurt... steeds bij dezelfde mensen ligt. En dat zijn er gelukkig heel veel. Maar wie nog verder kijkt, ziet dat de groep waar het op draait... ook ouder wordt. En de krasse knarren van nu, die het allemaal dragen... dat zijn helaas ook de mensen die over 10, 20, 30 jaar... ouder zijn en waarschijnlijk ook zelf ondersteuning nodig hebben. Dus we zullen er alles aan moeten doen om die unieke structuur te behouden en te zorgen dat er generaties ook klaarstaan om dat over te nemen. Dus eigenlijk wil ik u geen gelukkig 2020 wensen, maar een heel gelukkig 2030 en een heel gelukkig 2040 en een heel gelukkig 2050. Ja, ik kijk om me heen en ik hoop voor u allen dat u het meemaakt, maar laten we er wel van uitgaan. En wie weet wat er nog allemaal uitgevonden wordt. Um, maar daar is wel wat voor nodig. En ik heb dat samengevat onder wat ik noem de drie B's. Ik hou altijd graag van rijtjes, dat maakt het leven overzichtelijk. En de eerste B is bouwen. En de tweede is beschermen. En de derde is betrekken. En ik begin met bouwen. Want Zandvoort moet bruisen van de bouwactiviteiten. Bouwen om de jeugd te behouden. En ook nieuwe mensen aan de gemeente te binden. Um, want we staan voor een enorme opgave. We zullen 600 huizen met elkaar moeten bouwen. Um, goede woningen, betaalbare woningen voor iedereen. En gelukkig gaat binnenkort de eerste bepaalde uh, grond in bij het AWZI-terrein. En er wordt hard gewerkt aan een verdichtingsstudie. Verdichting voor u, dat is slim omgaan met de bestaande bebouwde omgeving. Um, en daar liggen heel veel plannen op de tekentafel. Maar laten we vooral de handen uit de mouwen steken. Laten we het momentum dat er nu is, want er speelt zoveel en de ogen zijn op ons gericht, laten we het momentum dat er nu is en alle positiviteit, laten we die aangrijpen. En ik vertrouw er dan ook echt op dat um, uh, de woningen van corporatie De Kei die verkocht gaan worden, dat die in handen komen van een partij, van een nieuwe eigenaar die ook echt daadwerkelijk als maatschappelijke partner van Zandvoort deze gemeente nog mooier en beter wil maken. En bouwen is één ding. Maar er is meer nodig. Want we moeten hier ook kunnen komen en weer weggaan. Dat kunnen we als Zandvoort niet alleen. Daar hebben we ook onze omgeving heel hard bij nodig. Um, nauwe samenwerking met Bloemendaal en Haarlem en Heemsteden, En gelukkig, ik zie veel vertegenwoordigers van onze buurgemeente hier aanwezig. Is absoluut noodzakelijk. Zeker op het gebied van mobiliteit. Er ligt een enorme opgave. Um, en de deel die nu gemaakt is op het gebied van de spoorse maatregelen... waardoor Zandvoort per spoor beter bereikbaar is... is fantastisch en wat mij betreft een heel goed begin. En er is een gemeenschappelijke agenda in Zuid-Kennemerland. Um, en daar uh, in, in, uh, ligt ook de contour van hoe we met elkaar moeten gaan samenwerken. Um, en wat mij betreft is dat niet alleen de vraag wat is... ...voor Zandvoort daarin te halen... ...maar wat kunnen we met elkaar bereiken... ...en wat is ook goed voor onze buurgemeente. En we ontwikkelen niet alleen voor nu... ...we ontwikkelen ook voor de lange termijn. En zelfs voor een heel ingewikkeld dossier... ...wat wij de komend jaar nog met elkaar zullen moeten aanvliegen... ...het parkeren, dat gaat niet alleen over het nu... ...nee, dat gaat ook over hoe we de schaarse ruimte... ...in deze gemeente voor toekomstige generaties... ...ook um, kunnen verdelen. Um, dames en heren, het tweede punt... ...wat ik met u wil bespreken is beschermen. Uh, ...onze jeugd, en het is een cliché, dat is de toekomst. En gelukkig gaat het met een groot deel van de jeugd in Zandvoort heel erg goed. Maar laten we ons niet verstoppen voor het feit dat er ook behoorlijke problemen zijn met een aantal jongeren. En ik neem u even mee naar een moment, ik was met een wijkagent mee... Uh, op zijn ronde in Zandvoort, ook als kennismaking. En op mijn vraag wat hem het allermeeste dwars zat, waar hij zich het meeste zorgen over maakte, zei hij dat de drugsrunners die in onze gemeente actief zijn steeds jonger worden. Zelfs kinderen van 11 en 12. En dat schokte mij wel heel erg. Um, en hij zei ook dat als ze eenmaal gevallen zijn voor de verlokkingen van een paar nieuwe sportschoenen of van een telefoon, dat je ze daarna kwijt bent. Um, en helaas, dat gebeurt ook in onze gemeente. En je moet toch je als mens achter je oren krabben op het moment dat je dat soort spul bestelt. Uh, en een kind komt dat bij jou bezorgen. Um, dat dat niet normaal is. Zeker als je dat ook in het licht ziet van bijvoorbeeld het geweldige werk van Pluspunt. Met de chill-out uh, bijeenkomsten waar ze jongeren opvangen. En ze volgen en ondersteunen om te voorkomen dat ze afkleiden. Maar zolang de eindgebruiker dus de echte eindgebruiker die het ook afneemt, eh, daar lak aan heeft, blijft dat een heel lastig gevecht. Eh, en dat betekent ook iets voor ons allemaal, want het gebeurt in onze gemeente en mensen zien het gebeuren, bewoners die ik spreek zien het gebeuren, dus laten we vooral in onze eigen omgeving daar ook alert op zijn. En de ogen open houden en vooral melden als je vermoedt dat ergens wat aan de hand is en elkaar er ook al aanspreken. Maar dat verhaal van die wijkagent, dat staat niet eh, op zichzelf. Dat staat ook voor steeds meer taken die in de richting van de gemeente en de hulpverleners komen. Um, op het gebied van maatschappelijke opvang. Op het gebied van de opvang van verwarde mensen in onze gemeente. En onze hulpdiensten krijgen steeds meer voor hun kiezen wat eigenlijk hun taken niet zijn. Dat betekent dat we daar op de komende periode op een hele goede manier antwoorden op zullen moeten vinden. Um, met alle partijen, integraal, welzijn en zorg. Het hoort steeds meer bij elkaar. Welzijn en veiligheid. ...is absoluut onlosmakelijk met elkaar verbonden... ...en daar ligt een enorme taak de komende periode... ...om dat ook met elkaar aan te vliegen... ...want het gaat ook niet aan onze gemeente voorbij. De derde B die ik wil benoemen, dames en heren, is betrekken. Als overheid zijn we constant bezig... ...met het zoeken naar nieuwe wegen... ...voor participatie. En dat is niet makkelijk. Want je kan het bijna nooit iedereen naar de zin maken. En de komende tijd zullen we dat ook verder verfijnen... ...en verbeteren. Um, maar... Er is één ding, uiteindelijk, en dat is mijn stellige overtuiging, de besluiten worden altijd genomen in de raadzaal of aan de, de collegetafel. Maar in de aanloop naartoe is het onze absolute plicht om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken. En vaak, vaak kun je het iedereen niet naar de zin maken. Maar we hebben in Zandvoort ook korte lijnen: lijnen die snel de politiek kunnen vinden. En dat is goed, want dat betekent dat het geluid van de samenleving zich ook goed in de richting van die raadzaal vertaalt. Maar er is juist ook een groep die het weinig hoort. Waaronder de jongeren waar ik het zojuist over had. Juist die jongeren voor wie ontwikkelingen die we nu inzetten zo belangrijk zijn. En ik beschouw het dan ook echt als mijn taak en mijn uitdaging om juist hen te betrekken. Om over de eigen belangen heen gezamenlijk een visie te hebben over het Zandvoort. Waar ook zij over heel veel jaren nog heel erg blij en mooi en gelukkig kunnen wonen. Dames en heren, dat waren de drie speerpunten die ik met u wilde delen. Er zijn nog twee kleine thema's die ik met u wil aanroeren... alvorens wij verder aan de borrel gaan. Um, allereerst is de samenwerking met de gemeente Haarlem. Uh, ik ben een nieuwkomer op dit gebied... maar ik wil graag een paar punten met mij delen die zijn opgevallen. De samenwerking is jong. Nog maar net twee jaar. En je mag niet verwachten dat dat meteen helemaal vlekkeloos verloopt. Het is als grond die moet zetten. Uh, er waren destijds gegronde redenen om de samenwerking te kiezen... En natuurlijk zijn er verbeterpunten. En natuurlijk zijn er aandachtpunten. En natuurlijk kun je terugkijken en zeggen dat alles vroeger beter was. Maar ik zie vooral zeer toegewijde medewerkers die zich ten volle inzetten voor Zandvoort en de Zandvoorters. En ik wil van u ook graag voor hen een applaus voor al die mensen die het dagelijks werk doen achter de schermen en daar elke, elke dag weer mee bezig zijn. APPLAUS Dus laten we ook vooral de conclusies over de samenwerking van de tussenevaluatie rustig afwachten. En die uh, in alle rust ook met elkaar bespreken. Dat is een oproep die ik graag doe voor de komende tijd. En dan tenslotte dames en heren, ik kan er niet omheen. Uh, de Formule 1. Want wat een feest zal het worden. Uh, al, al ruim voor de race zal Zandvoort bruisen van de activiteiten. Vorig jaar omstreeks deze tijd was... ...het nog onzeker. En nu gaat het echt gebeuren. En er is al zoveel gezegd en er is al zoveel geschreven... ...dat het lijkt alsof Zandvoort niets anders is dan het circuit. Maar we zijn straks ook echt wel het centrum van de wereld. Um, ik wil mij dan ook beperken tot een paar kleine opmerkingen. Het is een enorme klus om alles voor elkaar te krijgen. En ik wil mijn complimenten uitspreken aan de directie van het circuit en de Dutch Grand Prix... ...voor al het werk wat ze verzetten om het allemaal op tijd klaar te krijgen. Maar niet alleen aan die kant wordt heel hard gewerkt, ook aan de andere kant wordt heel hard gewerkt. Door de provincie, door de gemeente, door de uitvoeringsdiensten, waaronder O.D. mond. Het is een hell of a job, maar iedereen is toegewijd en werkt daar op een ongelofelijke volle, overtuigende manier aan mee. Daar wil ik ook de omliggende gemeente bij noemen, want ook daar wordt heel veel werk verzet in alle vragen die er spelen op het gebied van mobiliteit. En er liggen veel vragen en er liggen veel uitdagingen. En we weten één ding zeker. Alles wat we doen op dit punt en elke stap die we zetten, ligt onder een vergrootglas. En we weten dat ook voor Zandvoort en de omgeving dit een evenement op een unieke schaal is. En natuurlijk geeft het ook voor Zandvoorters en Zandvoortse ondernemers overlast. Maar tegelijkertijd ook heel veel benefits. Dus laten we dan ook vooral alle energie steken in het met elkaar... En voor elkaar krijgen van een prachtig evenement. En later evalueren wat voor volgende edities beter kan. Dames en heren, ik kom tot een afronding. 2020 wordt een prachtig jaar. Voor Zandvoort, voor de Zandvoorters en ook voor mij persoonlijk. Juist op Valentijnsdag krijg ik de sleutel van onze nieuwe stek in Zandvoort. Het kwam zo uit, maar de symboliek is wel mooi. Ik zie Ben Zonneveld al kijken met zijn supersoaker en hij steekt zijn hand op. Dat ik nu toch echt moet afronden. Ik wens u een geweldig jaar en ik heb graag met u het glas. Dank u wel. Wel, onze burgemeester Sturk hier live op de radio. En met zijn speech. Ja, wat vond je van de speech? Uh, nou, oh, er liggen inderdaad, als, uh, als ik het tegen zo kort uh, ja, heb gevoerd. Moet... Dan kan ik eigenlijk wel gebruiken, deze dingen. Ja, natuurlijk. Ja, nou, nou, ervoor. Nou, uh, wat, ik, wat mij opvalt is in ieder geval uh, het vrijwilligerselement. Daar zijn wij er natuurlijk één uh, van. Ja. Wij met z'n tweeën. En Ger natuurlijk ook, die uh, zijn koptelefoon opzet inmiddels. Maar uh, dat vond ik het meest opvallende. En demografie is niet een heel sexy onderwerp. Nee, inderdaad. Dat moet wel uh, besproken worden. Dus vandaar dat. Uh, de heer uh, Molenburg dat zo direct nog wel even gaat uh, vertellen ten opzichte van Ben Zonneveld. Uh, dat gaan we zeker doen. En uh, we gaan nou over een, we gaan nou over naar uh, Ben Zonneveld. Want hij uh, staat daar met de burgemeester. Ja, uh, we zijn natuurlijk in het middelpunt van Zandvoort uh, met de nieuwjaarsceptie nog steeds bezig. Het is hartstikke druk. Uh, is van 300, 350 mensen. Bevalt dat burgemeester? Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Wat het mooie is, is dat je um, ziet dat het um, heel vol is. Maar dat het ook allemaal mensen uit alle verschillende hoeken en geledingen van, uh, van Zandvoort zijn. En dat is wel het unieke van deze bijeenkomst. Dat het door zoveel partijen georganiseerd wordt. Dat het echt uh, ja, wel redelijk uniek is. Het is heel anders dan een gemiddelde saaie nieuwjaarsreceptie van een willekeurige uh, gemeente. Ik, ik heb toch uh, gehoord dat in de Ronde Rondeveen dat het ook zo ging. Maar dat was meer een marktplaats. Ja, daar waren allemaal steentjes van, uh, van uh, alle verschillende maatschappelijke partijen. Dat was ook een andere vorm. En dat was ook hartstikke leuk. Maar dit is ook weer erg, uh, erg mooi om mee te maken. Ja, nou ja, 24 deelnemers. Uh, even terug naar de, uh, de speech. Heel erg op vrijwilligers uh, uh, gegaan. Uh, inderdaad, waar dat als Zandvoort vrijwilligers gaan zitten, dan valt Zandvoort dom. Uh, dat bent wel snel achter. Nou ja, dat, dat ontkom je niet aan. Op het moment dat je hier uh, je neus buiten de deur steekt... dan zie je dat zo onvoorstelbaar veel mensen actief zijn. En er gebeurt ook heel erg veel. Er gebeurt echt voor een willekeurige gemeente heel erg veel... Uh, en dat draait wel heel erg op heel veel mensen die dat met elkaar mogelijk maken. Um, maar het, het gaat niet alleen om de evenementen en dat soort dingen. Het gaat met name ook om die mantelzorgers, die mensen die voor hun buren zorgen, die in de buurt dingen doen. En dat is ook wel redelijk uniek. Dat kom je hier wel heel erg tegen. En dat is me heel erg positief opgevallen toen ik hier uh, al uh, drie maanden rond mocht lopen. Toch een grote zorg. Uh, die heeft ook geuit. Uh, grijzer dan grijs gaat het niet worden. Maar dat wil wel wat zeggen aan de onderkant van, uh, van de vrijwilligers. Ja, dat is waar. Uh, je ziet dat de groep waar het op draait... Is, is, ja, dat, die, is, die is redelijk groot. Uh, alleen die wordt wel ouder. En wat ik net zei... De mensen van, uh, van 60, 65 nu... Die zijn nu nog allemaal fit en goed ter been. Ja, kijk naar jezelf. En, uh, uh, maar ja, die zijn over, ja, over 10, 20... Zijn ze wel meteen een stuk ouder. Ja, en dan... Uh, ja, dan hoop je wel dat er een generatie klaar staat... Om het over te nemen. Kijk vanavond ook hier... En dat is wel iets waar je gewoon goed over na moet denken. Je, je ziet er over het algemeen ja, toch ook weer de oudere populatie. Terwijl juist, hoe kunnen we nou ook die jongeren betrekken? Ik, wil, uh, ik zie hier Roy achter de tafel staan bij de radio. Ja, zijn generatie is ook ongelooflijk belangrijk om het allemaal te doen. Nou ja, we hebben een jaren tijd om, uh, om daar wat aan te doen. Ik zou zeggen, doe uw best. Uh, de drie B's. Ja, ik heb uh, drie dingen genoemd. Uh, ja, ik ben altijd van de rijtjes, want dat maakt het leven overzichtelijk. Ik heb gezegd, wil je dat doen, dan moet je bouwen. Je moet in ieder geval zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Nou, gelukkig er zitten er een aantal dingen in de pijplijn. Maar het mag wat mij betreft wel even iets sneller allemaal. Het tweede is beschermen. Um, er is er ook wel een groep jongeren in onze gemeente waar het niet zo goed mee gaat. En ik was heel erg geschokt door het verhaal van een wijkagent over hele jonge drugsrunners in onze gemeente. Die dacht van, ja, we moeten onze ogen echt open houden. Want als ze afglijden, je bent ze kwijt. Um, dus we moeten ook dat deel van de jeugd goed beschermen. En het de derde is betrekken. Dat is uh, we hebben kunnen participeren. Maar vaak bij participatie is het wie het hardste roept, die krijgt het meeste gelijk. Terwijl juist die groepen die je nou wat minder hoort, ja, die, uh, hoe, hoe hou je die er nou bij? En dat vind ik heel is, erg belangrijk. Uh, het is een beetje de schreeuwen zitten op de tribune en degene die het wel goed vinden, die hoor je niet. Ja, dat is helaas wel vaak het geval. Oké, okay, nou wij weten voorlopig genoeg. Uh, wij zien elkaar morgen zeker nog op de radio. En ik hoop dat u veel plezier hebt met de receptie nog. Dankjewel. Alsjeblieft. Zandvoort. Zo uh, en... kan je je beter in verstaan hè? Ja. Je, je we schuif, zijn er weer. Stond... Ja, hij ja, hij stond dicht. Sorry. Nee, ja, dat was in ieder geval Burgemeester Molenburg met Ben Zonneveld hier op ZFM Zandvoort. Uh, morgen tijdens Goedemorgen Zandvoort zal de burgemeester nog veel meer vertellen. Want hij is alweer 100 dagen burgemeester. Zo. En dus, hij uh... komt bij jou in het programma, hè? Uh, ja, bij ons in het programma. bij G Goedemorgen Zandvoort. Dus ja, uh, top, hartstikke man. leuk. Ja. Uh, verder uh, gaan we even een muziekje draaien. Uh, komt er zometeen nog even iemand langs uh, hier uh, in onze mobiele studio? Helemaal gezellig. En dan uh, gaan we alweer op naar het nieuws. En dan is het alweer het Einde van nieuwjaarsreceptie 2020. We gaan even kijken wat we voor muziek klaar hebben staan voor u. Je bent goed bezig hoor. Ja, hè. Ja, dat, ja. Zei, de, dat zei de burgemeester ja. ook al, hè? Dat, ja, dat hoorde ik. Ja, wel, wel jij wel hoorde leuk. het zelf niet, maar uh, hij, nou, uh, hij sprak over, die, over jouw generatie, die heel de, erg belangrijk we is. We gaan luisteren naar de uh, Kelly Family why, why, why. The Kelly Family? Ja, dat is een tijd geleden, hè? Dat is een tijd geleden wa wa wa wa wa Zo, dat waren de Kelly Family. Uh, een hele andere Kelly Family dan wij uh, kennen. Maar uh, ja, wel gezellig hoor. Het is hier uh, hartstikke druk op dit moment in... Uh, in, in, in uh... In de borrel voor het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie in Nieuw-Inukum. En uh, ja, de mensen hebben het enorm naar zin. De burgemeester staat uh, heel relaxed uh, nu te kijken. En uh, nou, we gaan weer uh, maar even een uh, stukje muziek draaien. En wat is dat? Dat is uh, Jim van der Zee. Zeg ik het goed? Nou, het is allemaal niet makkelijk hoor. Ja, Ali B, Jim van der Zee. Waar ben jij nou? We zijn er nog niet helemaal, want ik hoor geen muziek, jongens. Hoe kan dit? Dit is heel bijzonder. Hoor jij wat? Oh. Ja, eh. Uh. Nou zeg het maar. Ja, ik heb hier nog een gezellige dame. achter. doe je goed, Naast zie je me wel. staan uh, van het Zandvoorts uh, Museum. Met wie heb ik het genoegen? Hoi, ik ben Colinda Klos. Hoi, hoi. Hey, het Zandvoorts Museum, wel een flinke boost afgelopen jaar gemaakt met hele mooie exposities. Hoe heb je, heb je afgelopen jaar uh, gezien? Nou, ik werk er nu sinds een maand of zeven en ik vond het een hele grote, leuke, gezellige achtbaan. Hoe is, uh, hoe is de samenwerking met uh, de mensen die exposeren en het museum? Heel erg goed. Dus met name Hele Jansen onze directrice die heel creatief is en heel veel mensen kent. En daardoor hebben we natuurlijk veel contacten waardoor we hele leuke dingen kunnen doen. Ja, want nu op dit moment is er een expositie die tot februari loopt van Keizering Sisi. Hoe wordt die ontvangen door de bezoekers? Erg leuk, erg leuk. Het is een hele mooie tentoonstelling. En de mensen zijn heel enthousiast, met name natuurlijk over de jurken die we hebben hangen, onder andere van Pia Douwens. En de mensen vinden het allemaal prachtig. Het is ook een leuk gebouw om dat te laten zien. Als je nu naar de toekomst kijkt voor komend jaar, wat kan men verwachten? We krijgen sowieso vanaf maart een tentoonstelling over de Formule 1. Dat is ook logisch natuurlijk. Ja. En uh, we hebben natuurlijk weer de Pride. Die gaan we ook krijgen. We gaan samenwerken met Juttersgeluk. En in het najaar zal er weer de historische Grand Prix zijn met een eigen onderdeel. En daarna wordt het Zeehelden. Maar dat doe ik nu even uit mijn hoofd. Nou, dat doe je helemaal goed. Ik zou zeggen, kom komend jaar veel langs bij ons in de studio natuurlijk. Of bij Hote Hoogland natuurlijk, waar we elke week uitzendingen hebben. Ja. Uh, ik wens jullie heel veel succes komend jaar en doe vooral Sisi de groeten van mij. Dat zal ik zeker doen. Oké, okay. en ik weet dat ze in de studio nu keihard aan het lachen zijn. Oh, geweldig. Oké, okay, wij gaan lekker naar muziek en dan komen we zo meteen nog even voor de laatste minuten bij u terug.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 And let But all I agree is to join the stampede You should never take more De Circle of My Life. Van, nee, de Circle of Life. Ja, dat is hem. <laughs> dat is hem. Uh, ja, Gerard. Het, uh... het, het, het is hier bijzonder gezellig. Maar uh, ja, aan alles komt een eind natuurlijk. Het is uh, vijf voor negen. Ja. En uh, wij hebben tot uh, negen uur de mogelijkheid om hier uh, live uit te zenden. Dat hebben we ook gedaan. En uh, ja, bijzonder gezellig. Zeker weten. hoop leuke mensen. Ook leuke mensen gesproken vandaag op de leuke radio. Leuke mensen gesproken. Mooi verhaal van de burgemeester. Ik vond het zeker de moeite waard. Ja nee, zeker, die gaan we zeker ook nog herhalen komende weken hier live op de zender, dus dat uh, komt helemaal goed. Helemaal goed en uh, nou, we gaan straks over naar de studio in, uh, in de Tolweg. Ja, want daar uh, gaat Zie-het uh, hun programma presenteren. Wie? Zie-het, van uh, Jeroen Koper. Oh, wat goed. Nou, dus uh, goed. wij wensen uh, Jeroen heel veel succes in de studio. En morgen is er uh, weer uh, gewoon live uitzending vanaf uh, 8 uur met Toebak Leeft. En daarna Goedemorgen Zandvoort. Ja, vanuit Hoogland. En uh, als je zin hebt, kom lekker langs voor een kop koffie. Zeker de moeite waard en altijd gezellig. Zeker weten. En wij sluiten af met wel toepasselijk Happy New Year. Van Abba natuurlijk. Van Abba. Bedankt voor het luisteren en wie wel weet, tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer bij ZFM uh, hier uh, in Zandvoort. No more champagne. And the fire works through. Here we are, me and you. Feeling lost and feeling blue. It's the end of the party. to say